Van 9 uur. Jobboot met het NOS journaal. President Obama heeft de aanslag in Baghdad, waarbij zeker 115 mensen zijn gedood, scherp veroordeeld. De VS zijn vastberaden om IS te verslaan, zei hij. Ook minister Koenders veroordeelt de aanslag in de Iraakse hoofdstad en zegt dat Nederland zij aan zij staat met de Irakse regering in de strijd tegen IS. De aanslag in Bagdad is de zwaarste in een jaar.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 Er kwamen zo'n half miljoen bezoekers op af, iets minder dan de organisatie had gehoopt. Delfzeel is zeven jaar geleden voor het laatst gehouden. In de jaren daarna lukte het de organisatie niet om de begroting rond te krijgen. De Britse oud-premier Tony Blair wordt niet vervolgd voor oorlogsmisdaden... voor zijn rol bij de invasie in Irak in 2003. Dat meldt het internationaal Strafhof aan de Britse krant The Telegraph. Het ICC is wel begonnen met een vooronderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden... van individuele Britse militairen. Woensdag publiceert een Britse commissie de resultaten van een groot onderzoek naar de Britse rol bij de aanval op Irak. Waarschijnlijk wordt de regering van Blair hierin beschuldigd van misleiding. De invasie werd gerechtvaardigd omdat Irak massavernietigingswapens zou hebben, maar die zijn in het land nooit aangetroffen. Cosmetische artsen en andere behandelaars moeten geen operaties uitvoeren waarvoor ze niet zijn opgeleid. Dat zeggen plastische chirurgen. Die zien naar eigen zeggen elk jaar honderden patiënten bij wie een cosmetische operatie is mislukt, omdat de arts niet gekwalificeerd is. Operaties die mislukken zijn vooral ooglidcorrecties en het wegwerpen van rimpels. Het weer op de meeste plaatsen droog en opklaringen vannacht bewolkt. Morgen eerst bewolking en lichte regen, later ook wat zon. Het wordt morgen 18 tot 21 graden, tot woensdag wisselvallig. Daarna meer zon en ook hogere temperaturen. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij een Pissel Radio Show 1183 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of en uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan in de eerste uur beginnen met twee nieuwe werkjes. De eerste is een uh, nieuwe artiest voor ons, Lisa Downing. En haar nieuwe CD, The Wisdom of My Shadow, die... Uh, dat is een beetje een merkwaardige CD, vind ik het zelf. Er zitten hele harde pianostuk in. En andere zijn weer gemengd met andere instrumenten en zelfs zang. Dus de moeite waard, dat weer wel. De andere is dus een EP, maar vier, vijf werkjes van de groep Morgan Way. En hun EP heet No Tomorrows. En dat zijn ja, sing-songwriters die met elkaar. Een gezellig clubje hebben gevormd en een uh, leuke muziek. Je gaat het allemaal meemaken in dit programma 1183 en van Peaceful Radio. Peaceful Radio heeft een website en daar doe je peacefulradio.info en daar nou, barst de wereld van nieuwe Eats muziek voor je los. Ik wens je in ieder geval voor dit uur veel luisterplezier. Oh,